Jij staat weer op, elke stap die je zet, stop je de pijn. Wat je verloor maakt je nu vrij, sterker dan ooit, dit is je tijd. De zon breekt door, en je ziet daar het licht. Het vaart. Voor de storm die je vecht door de bij, al is het donker. Er zal iemand voor je zijn, jouw hart, die is moe, want die is te vaag geraakt. Jij blijft staan. Het vaard